Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS Journaal.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 Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 7 december. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Mijn naam is Kamran Oela en naast me zit Diederik van Zessen. En samen zullen wij u het komend uur door ons ochtendprogramma heen loodsen. Want u bent nu al wakker. En zoals u van ons gewend bent bespreken we natuurlijk het nieuws van het verre buitenland... tot vlak om de U-hoek. Komend u hoort u. De bondscoach van de hockeyheren live vanuit Nieuw-Zeeland. Een succesvolle bankdirecteur in crisistijd. En we blikken vooruit op het Champions League-treffen... tussen Ajax en Real Madrid. Maar eerst graag aandacht voor een gast. En daar mag u best even voor rustig gaan zitten. Of blijft u ook vooral lekker liggen. Of... Blijt u vooral verder, want u zit misschien aan de auto. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat dit een historisch uurtje wordt op Radio 1. Want bij ons in de studio is Bram Dirks aanwezig. Ja, hij werd afgelopen zaterdag verkozen tot voorzitter van de liberale jongerenorganisatie, de JOVD. Daarmee treedt hij in de voetsporen van bijvoorbeeld Hans Wiegel, uh, Ed Nijpels en onze premier Mark Rutte. En vanmorgen geeft hij zijn allereerste interview hier bij ons in Nu al wakker op uh, Omroep WNL. Uh, Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, gefeliciteerd met je voorzitterschap. Dankjewel. Hoe is het zover gekomen? Ja, hoe is het zover gekomen? Um, een aantal jaren geleden actief geworden voor de JOVD. Uh, in Venlo, een afdeling opgericht. Uh, daarna ook wat uh, landelijk actief geworden. En uh, vorig jaar gevraagd voor het landelijk hoofdbestuur. Dat een jaar gedaan te hebben met de portefeuillevorming en scholing. Uh, kwamen er een aantal mensen naar me toe en vroegen van... Uh, is het landelijk voorzitterschap? Is dat niks van jou? Erover mm -hmm. na gaan denken en uh, na wat gesprekken toch besloten te gaan doen. En ja, afgelopen zaterdag was het zoveel gekozen. Mm, maar toch was je de enige kandidaat. Ja, dat uh, is meestal zo. Ik heb, mm -hmm. ik heb het zelf niet meegemaakt dat het meerdere kandidaten waren. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er geen pittige ledenvergaderingen uh, zaten te wachten. En dat was het ook. Ja, het werd nachtelijk ook, hè? Het werd nachtelijk, ja. Hoe klopt. kwam dat? Ja, uh, wat problemen met het stemmen. Of tenminste, het, het, het tellen van de stemmen. En het was, een, het was een pittige ledenvergadering met een hoop aantal vragen. Dus we begonnen ook laat met stemmen. Maar dat ging ook voornamelijk over de andere bestuursleden, begrijp ik? Uh, ja, maar ik had zelf ook een uh, rij achter de microfoon staan. <laughs> Oké, okay. dus je hebt er in ieder geval lang genoeg gestaan. Hoe zijn de dagen verlopen sinds de verkiezingen? Uh, Hektisch. Uh, laat naar bed, vroeg op. Uh, toch al wat interviews gegeven, ook gisteravond uh, bij, bij uh, de Limburgse Zender L1 gezeten in de studio. En het uh, is erg leuk, maar uh, ja, meer aan de media aandacht dan ik had verwacht. Nou, we hebben de druk net opgebouwd door enkele van uh, je voorgangers te noemen. Zijn dat de voorbeelden? Wie is nou echt jouw politieke held? Laat ik het zo vragen. Mijn politieke held, uh, uh, filosofisch is het John Locke. Als je teruggaat naar de, de uh, grondbeginselen van het liberalisme. Uh, maar politiek gezien in Nederland, ja, dan is het wel Mark Rutte op dit moment. Mark Rutte? Ja. En, en, en Mark Rutte is natuurlijk de premier, oud-JNVD-voorzitter. Heeft hij al uh, gebeld om te feliciteren? Nog niet. De premier heeft je nog niet gefeliciteerd. Nee, nog niet. Hoe kan dat nou? Dan ben je jovd voorzitter Dan is een oud jovd voorzitter premier van het land. En dan ben je nog niet gebeld. Nou ja, ik denk dat de man het heel druk heeft met andere zaken. En die zijn iets wat belangrijker dan het voorzitterschap van de JOVD, denk ik. Nou, wij hadden het er niet met twee tweeën over. We zeiden van, nou, het zou in principe toch wel kunnen zijn. Had je, had je er ook niet stiekem even opgehoken? Misschien een sms'je of een mailtje? Tweet? Uh, nee, nee, ik ben oprecht. Ik had het echt niet verwacht. Ik, uh, ik denk dat de man het echt druk heeft met staatszaken. Wel leuke reacties vanuit de Kamer en zo, dus dat wel. Maar uh, nee, nog geen reactie van Marco, die laat nog even op zich wachten. Oké, okay. het blijft natuurlijk wel je held, hè? blijft dan mijn held, ja, ja, natuurlijk. Waarom? Ja, ik vind trouwens held vind ik een groot woord, maar het is wel een voorbeeld. Het is, Waarom? Nou, ik, ik vind het knap hoe hij, hoe hij in, in, de combinatie tussen serieuze zaken... en af en toe is mooi het nieuws komen met een uh, leuk feestje zoals Dance Valley. Dat, dat heeft hij goed in evenwicht. Hij pakt dat goed op. En, en hij weet jongeren te inspireren. Ik vind dat vooral de kracht. Hij weet vooral jongeren te raken. Jongeren die eerst niets met politiek deden, Die blijken in een keer geïnteresseerd te zijn. Dus als ik morgens in de trein zit. En ik zie dat mensen de kranten openslaan. En ze hebben het over Mark Rutte over zijn stijl. Dat mm -hmm. vind ik knap. En ik denk dat social media daar ook wel mee, uh, mee speelt. Want hij heeft natuurlijk nu een Twitter account. Dat wordt wel zwaar uh, uh, beheerd door de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar hij weet dat is goed op te pakken. Mensen zien foto's van hem in, in zijn... Uh, in zijn privé-tijd. Ze zien foto's van hem op het moment dat hij werkbezoek aflegt. Ze zien niet alleen die Tweede Kamer met, met saaie verhalen. Naast je voorzitterschap ben je ook nog actief in de lokale politiek in Verrij. Ook studeer je nog. Hoe je dat allemaal combineert... dat willen we straks graag van je horen. Uh, straks hoort u meer dus van de nieuwe voorzitter van de Jvd, Bram Dirks. Ja, terwijl het grootste deel van Nederland zich nog diep in Dromeland bevindt... rollen de ochtendbladen van de perzen. We nemen ze met u door, te beginnen met de Volkskrant...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 Dat u nu denkt van, zijn ze zijn nu al wakker. Ze zijn echt al wakker. Bram Dirks is om twee uur al op bed gekomen om hier te zijn. Zo meteen gaan we verder met hem spreken. Dit is Jochem Meijer met Mijn Dag bij Nu Al Wakker. Ik bloos en ik stotter, zeg iedereen gedag. En ik zing en ik dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie, drink chocoladevlaam. En ik huppel over straat en roep de hele dag. Want vandaag is het mijn dag. Dag. Het mijn... mijn dag. Van vandaag kan ik alles, ben ik sterker dan PA. Vandaag ben ik de guistgelukk, vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power, kan ik asterisk verslaan. Vandaag gaat alles lukken, kan er niets te mis in gaan. Want vandaag is het mijn dag kind of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 Nee, niet, niet. Nee, echt, nee, echt, nee, het is mijn dag. Is oh, helemaal mijn dag. Wel, nee het niet serieus niet. Wel, echt Is echt mijn dag niet. Serieus echt niet. Wel, nee Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Hallo. Echt heerschelijk lachje. <laughs> Goedemorgen, 12 over 5. U luistert naar nu al wakker op Radio 1 en hoort natuurlijk Jochem Meijer met Dit is Mijn Dag. Het Nederlands herenhockeyteam plaatste zich gisteren voor de laatste finale ronde van de prestigieuze Champions Trophy. In de laatste poolwedstrijd speelde Oranje gisteren met 3-3 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Het toernooi vindt ook in dit land plaats. En dus is bij ons coach Paul van As momenteel waarschijnlijk al lekker in de middagzon achteruit aan het zitten. Meneer Van As, goedemorgen. Goedemorgen. Tegen Nieuw-Zeeland gaven jullie een 3-0 voorsprong weg. Wat ging er mis? Ja, dat was heel verrassend. Wij speelden zeg maar 50 minuten zeer goed en controleerden eigenlijk alles. En hadden alle aanvallen enzovoort. Ze hadden zelfs meer goals wat mij betreft mogen maken. En uh, toen, uh, door een, uh, ja, een, een beetje een, een concentratiefoutje, kwamen ze toch op 3-1. En wat er toen gebeurde was het wel apart, want we hadden nog twaalf minuten te spelen... en het hele publiek ging er bij Nieuw-Zeeland achter staan. Want zij moesten gelijk spelen tegen ons of winnen en dan konden zij ook door naar de finale pool. Mm -hmm. En uh, dat zou dan te kosten, dat is inmiddels te kosten gegaan van Duitsland. Maar um, en, en daar, uh, ja draaiden ze eigenlijk keer de energie, wat in de sport wel eens gebeurt. Dat je bent altijd de bovenliggende partij en in één keer pakt de tegenstander toch het energieveld over. En dat gebeurde. En zij geholpen door het publiek en ook uh, een hoop opportunisme overigens ook. Want in de laatste drie minuten haalden ze zelfs hun keeper eruit om een extra veldspeler erin te zetten om uiteindelijk door te drukken. Ja, dan was het dus. Ja, het was alles of niks. Hè. We ja. hebben ons een beetje door die bluff uh, laten, laten verleiden. Maar het was niet een hele gekke vorm van een salonremise om die Duitsers uit te schakelen. <lacht> Dat zou je we wel willen horen van mij. Nee nah, hoor, ik... uh, er nee, nee, nee, was absoluut geen vorm van... Uh, nee, wij wilden gewoon winnen. Want het mooie van dit systeem is, als wij hadden gewonnen, hadden we drie punten meegenomen naar de, naar de finale pool. En nu nemen we maar één punt mee naar de finale pool. Ja. Dus wij waren net, echt net zo gebrand om te winnen als uh, de Nieuw-Zeelanders, Nieuw die sowieso moesten gelijk spelen om winnen, om überhaupt de finale pool te halen. Dus nee, dat maakte de wedstrijd gewoon een echte wedstrijd. Uh, en wij wilden net zo hard winnen als zij. Nu staan jullie in de finale pool. De volgende tegenstander is Australië. Wat verwacht je van die finale pool? Ja, het is Australië, nieuw zeeland Spanje en uh, ook verrassend trouwens, ten koste van Engeland ook door. En, uh, en, en, en wij, uh, en Nederland dus. Ja, het is, het is fantastisch. Het zijn de beste vier van de wereld. We zijn automatisch ook geplaatst nu voor de volgende Champions Trophy uh, uh, volgend jaar. Eind van dit jaar, 2012. Eind 2012, dat is mooi. Um, ja, en het is een hele sterke pool. En Australië is de nummer 1 van de wereld. regerend regerende wereldkampioen ook, ook nog. Dus uh, ja, wij kijken erg uit naar uh, de wedstrijd van morgen. En uh, wij denken wel, ik zit nu bij het, uh, Thomas Tichelman en Gerald Hoebe, uh, de assistenten. Zitten we nu beelden te kijken hoe we ze het beste kunnen bestrijden. Dus mocht het niet goed gaan, zijn zij ook de mannen die je dan moet bellen Oké, okay, dan moeten we bij de video, uh, videomannen zijn en de assistenten. Nou, ja. dat, dat zullen we onthouden, ja. Paul van As. Ja. ja. Ja, die moet je maar even onthouden. Ja, ik heb er niets mee te maken. Nee, dan eh. gaan we al. De, bonds, ja, de ja, Bons kan je de, bonds, de ja. handen ervan aftrekken. Vrij is dat. Maar, maar Paul, nog even naar de serieuze kant kijken. Want je zegt: Dit zijn de vier beste landen. Ja. Dit zijn dit ook? Want de Champions Trophy is, was natuurlijk altijd een prestigieus toernooi. Maar eigenlijk is dit gewoon een opwarmer ja. voor de Olympische Spelen. Laten we eerlijk wezen. Nee, nee, ja, wacht even. Andersom, andersom. Uh, ja en nee. Uh, ja, daarom is het nu juist zo interessant, want iedereen, dit is het laatste echte grote toernooi, een sterke toernooi, de beste acht landen van de wereld, uh, om je te testen op het allerhoogste niveau in natuurlijk een toernooivorm. Ja. Uh, dus, dus iedereen wil hier wel het beste van, uh, van zijn team laten zien en van zijn spel laten zien. En eventueel nog zijn, zijn nieuwste teamspelers uh, uh, testen. Dus het is wel een, een, een champions Trophy waar, uh, waar druk op staat. En zo ervaren wij het ook. We zijn hier gekomen met de missie om, uh, om het allerhoogste te halen. En uh, we zijn redelijk goed op weg. Uh, maar het wordt wel een ongelooflijk zware kluif natuurlijk. Maar dat maakt het toch wel, dat maakt, dat maakt het toch wel zeer interessant. Dus het is een zeer... In, een zeer... Serieus nou, maar ik, ik heb nog even die beelden teruggekeken van uh, de wedstrijd uh, uh, tegen Nieuw-Zeeland. En als die verdediging zo staat als het laatste kwartiertje tegen Nieuw-Zeeland, dan heb ik er tegen Australië gewoon een hard hoofd in. We zitten hier bij elkaar natuurlijk. Uh, uh, wij kunnen dat uh, ook volgen. En uh, hier en daar... Uh, die, kijk, als de goals tegenvallen worden ergens foutjes gemaakt. Dat kan niet, dat is per definitie zo. En als een keeper veel in, in, in actie moet komen... dan heb je ergens in de verdediging ook... maar het kan de verdediging, moet je het ook bij de aanval, hè? Dus uh, het is natuurlijk toch totaal hockey tegenwoordig. Dus inderdaad uh, uh, hebben we op het laatste moment toch de deur een heel klein beetje overgezet. Maar zijn we hebben wel enorm moeten forceren hoor, om binnen te komen. Ja. Dus als ik die metafoor mag gebruiken, uh, denk ik dat wij morgen gewoon de deur dicht houden. Wij zullen de nul niet houden in het hedendaagse hockey. Uh, dat maakt het juist zo spectaculair. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik geloof toch dat we wel weten waar we mee bezig zijn. Een, een hele andere vraag uh, even over Pakistan. Die uh, heeft geen enkel punt gepakt. Wel een Nederlandse bondscoach natuurlijk. Het is, natuurlijk wel, uh, ja. is het niet ontzettend zonde voor de hockeysport... dat er nu maar een paar landen zijn, Europese landen en uh, landen uit Oceanië... die nog, nou, die nog iets, iets, iets maken van het hockey en niet meer die Aziatische landen? Uh, ja, um, het valt wel mee. Hè. Kijk, de, de, de Koreanen die zijn dan nu ook, hebben ook niet de finale pool gehaald. Maar die waren, uh, dat was toch wel een tegenstander to beat. Uh, die vijfde geworden op de laatste spelen. Mm -hmm. weet je, wat hen. Uh, je ziet dat Spanje er weer bij is gekomen. Die hadden we afgeschreven naar de EK. Maar die komt er nu dan toch weer bij. Dat is ook weer weer knap. Uh, ja, en Pakistan-India, waar waar India natuurlijk nu niet is. Uh, Pakistan. Uh, ja, die heeft uh, nu niet zulke goede zaken gedaan, maar die zijn al geplaatst wel voor de Olympische Spelen en hebben wel de Asian Games gewonnen. Dus wat dat betreft zit, het, zit er toch wel, uh, ook, ook toch wel muziek in. Okay. Maar ja, goed, het, het klopt. Hè? Ja, hebben dus van de, ja, maar de sterkere landen. En wat je wel kan concluderen trouwens, is dat Nieuw-Zeeland wel heel hard aan de duur de aan het timmeren is. Om uh, zeg maar de top zes uh, echt binnen te komen. Ja. Ze zijn nu achtste van de wereld. En, en ik nou top zes, top vier, ze sta, uh, die, die zijn weer op de, de weg naar boven aan het innemen. Dus hmm. er zitten toch wel wisselingen van de wacht in hoor. Nou, vandaag dus, of, of morgen eigenlijk, het is een beetje raar qua tijdstip op dit moment, maar morgen de wedstrijd tegen Australië. En laten we dan misschien maar afspreken, als, die, als, als jullie verliezen, dan mogen die assistenten volgende week om vijf uur in de ochtend bij ons op het matje komen. Dan kan jij lekker thuis in, in bed luisteren hoe wij ze hier fileren wat er mis is gegaan? Ja, dat ga, ik, dat ga ik met jullie aan. Dat ga ik jullie beloven. Oké, okay, dus we goed. Oké, okay, nou veel succes uh, met de wedstrijd en uh, we spreken elkaar uh, ongetwijfeld de komende wel. tijd meer over het hockey. Uh, Paul van As, de Heel bondscoach vaard. van de hockeyheren, live vanuit Nieuw-Zeeland waar de Champions Trophy plaatsvindt. Oh, het zal er een stuk beter weer zijn ook. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL op Radio 1 met in de studio de nieuwe voorzitter van de VVD-Jongerenvereniging JOVD. Afgelopen zaterdag werd Bram Dirks uit Verrij daartoe verkozen, maar wie is hij? We proberen hem vanmorgen uh, te leren kennen. Bram, je was al een tijdje bestuurslid bij de JOVD. Uh, wanneer besloot je om jezelf beschikbaar te stellen voor het voorzitterschap? Um, dat is in uh, april geweest. Dat was Eigenlijk tijdens het voorjaarscongres in uh, Almelo. We hebben wat gesprekken gevoerd met wat mensen die ook enthousiast uh, zijn. En um, nagedacht over dat landelijk voorzitterschap en, en dus wat informatie ingewonnen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we echt nadachten. Uh, ook als team al om, om ons te gaan kandideren voor het landelijk hoofdbestuur. Hoe kun, je, hoe kun jij je bestuurscarrière nu combineren met je studierechten? Ja, die heb ik eigenlijk neergelegd. Die heb je meteen neergelegd? Ja. Van afgelopen zondag heb je meteen een mailtje naar de universiteit gestuurd? Nee, nee, nee. Ik ben, ik ben vanaf september al niet meer bezig met mijn studierechten. Maar wanneer ga je weer verder? Ik wil het na het landelijk voorzitterschap weer oppakken. Ah, je gaat het wel afmaken dan. Ja, jawel, jawel, jawel. Het is belangrijk dat, dat jongeren uh, hun studie af gaan maken. Ik hoorde gisteren een kamp in de Kamer zeggen, namelijk dat het groot probleem op dit moment uh, omdat het werkloosheid is, dat, dat te veel jongeren een opleiding niet afmaken. Het lijkt me heel verstandig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om die opleiding ook af te maken. Dus ook ik. Want je, bent, uh, je was ook actief uh, voor de VVD in de gemeente Venrij. En ook dat heb je dan uh, stilgelegd. En wat, wat deed je in, uh, in Venrij? Uh, ik was uh, actief in de steunfractie en uh, burgerraadslid. Dus uh, ja, commissielid ook wel genoemd. Um, en ik hielp de, kamer, of de, de gemeenteraadsleden met uh, het voorbereiden op, op, op raadsvergaderingen, met het schrijven van teksten, uh, speeches, noem maar op. En wat leerde jij daar als jonge politicus van? Uh, hoe dat politieke spel in elkaar zit en welke touwtjes je kunt trekken. Uh, maar ook, ook hoe, die, hoe, die, hoe dat staatsrecht zeg maar, in de praktijk uh, tot uiting komt. Uh, zo'n zo motie schrijven, zo'n amendement. Uh, mm -hmm. Hoe gaat dat nu in zijn werk? En wat gebeurt achter de schermen? Dat is wel heel erg leuk. En dan ook nog in de Eerste Kamer uh, over de rug meegekeken. Ja. Uh, hoe stak dat in elkaar? Ja, de Eerste Kamer is niet echt een politiek orgaan. Dus dat was wel interessant, vooral als jurist... om eens te kijken naar hè, hoe, hoe komt zo'n wetgeving, wetgeving tot stand... En, en, en hoe wordt er naar gekeken. En het mooie van dat Eerste Kamerwerk vond ik uh, dat um, ik mijn Kamerlid kon begeleiden... en echt vanuit die, vanuit die filosofische beginselen, dus vanuit die liberale beginselen... en niet de, niet de waan van de dag, uh, bezig kon zijn met, met politiek. En dat was heel interessant. Nou, vanuit die liberale beginselen, want je hebt nu al die andere functies neergelegd... om je volledig te kunnen storten op dat landelijk voorzitterschap... Ook vanuit die liberale beginselen. Wat zijn die voor jou? Wat is nou het allerbelangrijkste? Waarom ben jij een liberaal? Vrijheid. Vrijheid staat voor mij echt, echt, echt boven alles. Dat is echt had... die, die individuele vrijheid dat is, echt, uh, is echt leidend. Maar dan zou je toch ook voorzitter kunnen zijn van uh, de jonge democraten, de jonge partij van D66? Nou, nee, nee, nee. nee. Ik, ik ben echt een klassiek liberaal, geen sociaal liberaal. En ik vind dat de deze echt nou, nog te betuttelend, uh, uh, of de overheid te, als een betuttelmachine ziet. En waar dan. zien we dat aan? Nou, ik vind dat uh, onder andere dus die sociale regelingen en dergelijke. Ik vind dat je die verantwoordelijkheid echt bij die burger moet neerleggen. Die, die burger echt een ondernemer moet maken van zijn eigen leven. Die in zichzelf gaat investeren en die daar ook uh, financieel bereid is om daarin te investeren. Want uiteindelijk krijg je dat ook weer terug. En ja, de jonge democraten doen dat niet. Die leggen nog nou, te veel bij de overheid. Nou, die, die, die willen te veel laten regelen door de overheid. Ze geven, ze geven die burger wel vrijheid. Maar ze hebben nog te vaak de neiging om, om regeltjes te moeten maken. om, om die burger zeg maar, de goede weg op te laten gaan. Terwijl een burger dat zelf wel kan. En dat maakt jou echt een klassiek liberaal. En dan binnen het klassiek liberalisme zie je dan ook wel een stromingen. wat conservatieve tak of de, de echt liberalen. Waar schaai jij jezelf in? Nou, wat economisch liberalisme betreft uh, uh, ben ik echt een voorstander van die vrije markt. En, uh, maar op het gebied van de ethische kwestie bijvoorbeeld. Uh, um, vind ik het echt belangrijk dat we daar uh, verder in gaan. Progressief beleid voeren. Het homohuwelijk, uh, homoacceptatie. Uh, dat geldt ook voor abortus, euthanasie. Dat zijn zaken die de VVD nu laat liggen, maar die wel uh -huh. erg belangrijk zijn om op te pakken. Ja, straks willen we eigenlijk graag weten wat voor koers de, v, de JOVD volgens jou uh, zou moeten varen. En dus ook eigenlijk de VVD. Maar vertel ons eerst eens, wat voor bestuurder, wat voor bestuurder ben je dus eigenlijk? Wat ben jij voor Leiden? Ik ben iemand die... Ik wil mensen motiveren. Ik denk dat dat ook mijn kracht is. Ik wil mensen in hun kracht plaatsen. Mensen laten zien uh, uh, uh, welke verantwoordelijkheid vrijheid met zich meebrengt. Mensen laten zien dat ze echt heel ver kunnen komen in hun leven. Dus dat is echt de ene kant. En anderzijds te zorgen dat het een is geheel is Staan voor de eenheid van beleid. En die vereniging ook echt verder proberen te brengen. Door mensen in hun kracht te plaatsen. En die mensen een soort van talentmanagement aan te bieden. En ze echt verder te helpen. Al dus Bram Dirks, de nieuwe voorzitter van de JOVD. Zometeen horen we of hij het eens is met de huidige koers van het kabinet Rutte 1. Dus blijf luisteren. Het is inmiddels zes minuten voor half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. Straks gaan we vooruitblikken op de Champions League-wedstrijd... van vanavond Ajax tegen Real Madrid. Maar nu eerst een paar vragen, want hoe werkt dit nou eigenlijk? Wat vindt u daarvan? Waarom is het zo? Ja, dat zijn allemaal van die vragen. En we doen dat de hele dag, hè? vragen stellen. En we geven het ook de hele dag door antwoorden. Maar er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggever Cecil van der Grift, die heeft daar totaal geen last van. Zij gaat op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Een vriendin van mij reist de hele wereld rond. Het viel haar op dat vele continenten waar zij geweest is, eindigen in een smalle punt. Zij vraagt zich af waardoor dit komt. Daarom ga ik voor haar naar de faculteit aardwetenschappen op de Universiteit van Amsterdam om antwoord te krijgen op haar vraag. Waarom vele continenten in een smalle punt? Nou, dat moet dan door erosie van water zijn, denk ik. Ik denk dat het stom toeval is, want aan de noordkant vind ik, dat niet, vind ik Amerika niet zo'n punt. Vanwege de kaartprojectie, denk ik. Dat is een goede vraag. Ik denk omdat het allemaal van één groot continent afkomstig is. En dat het dan zo op de een of andere manier met magnetische velden of zo. Ik zou denken dat het iets met stromingen te maken heeft in de zee of zo. Dat je dan uh, meer erosie krijgt van verschillende kanten. En dat dan zoiets eindigt in een punt. Nou, doordat uh, tektonische platen op elkaar schuiven. Dat je dan al die hoeken krijgt die over elkaar heen uh, lopen. Omdat daar ja, de breuklijnen dan lopen van de continenten dat het daar uit elkaar is gegaan zoiets waar ze los van elkaar zijn gekomen op, dat was dat was dat is op de punten natuurlijk want, want daar staat ze vroeger aan al vast dat het daarom een, een, een punt is en niet uh, en niet een bolle vorm of zo oh wauw um, ik heb geen idee wat is dat voor een rare vraag als het een, een rond is zomaar dan dan en hij breekt uit elkaar dan zal je altijd een punt hebben want hij, hij zit niet in een vierkant of zo aan elkaar als je dan breekt ja dan heb je natuurlijk geen punt Nee, ik denk toeval, dat kan best een grote rol spelen. Ja, dat vroeger verschillende landstukken aan elkaar vast zaten... en dat die dan door de zee uitgeslepen zijn. Ja, en tot er een puntje is dat afbreekt. Waarschijnlijk is het wel een natuurkracht, dus waarschijnlijk is het zwaartekracht... maar dat kan ook de magnetische aantrekkingskracht aantrekking, zijn van de Polen. Het zal iets met de ijstijd te maken hebben. Dat alles afdruipt naar een punt of iets. Omdat ze daarmee rijken naar de Polen. Inmiddels ben ik aan tafel geschoven bij Boris Jansen, onderzoeker aardwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Boris, waarom eindigen veel continenten in een smalle punt? Ja, dat is een hele interessante vraag. Toen u het hier ook stelde, wist ik daar niet meteen het antwoord op. Althans, ik heb er even over nagedacht en met een aantal collega's overlegd. En We zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat, er, ja, dat het eigenlijk gewoon toeval is dat ze in een puntvorm uh, zijn gevormd. Moet je voorstellen, ongeveer 200 miljoen jaar geleden waren alle continenten samen in één groot supercontinent, dat Pangaea heette. En dat is toen door de krachten uit het binnenste van de aarde, is dat uit elkaar ge getrokken. En uh, net alsof je een grote taart neemt, waarbij je dan aan verschillende kanten tegelijk eraan gaat trekken, is dat gewoon uit elkaar gescheurd en een aantal continenten hebben een puntvorm gekregen, zoals Zuid-Amerika en, uh, en Afrika. Maar andere continenten zoals Antarctica en Australië, maar ook Azië, die hebben helemaal geen puntvorm. Dus het is eigenlijk gewoon een toevallig proces. Zijn deze continenten altijd al in een smalle punt? Um, nou, ik heb eventjes gekeken naar een paar plaatjes uh, vanaf dat hele grote continent toen het uit elkaar is gescheurd. En dit is eigenlijk meteen in een soort puntvorm. Uh, ik heb dan met name gekeken naar Zuid-Amerika omdat dat eigenlijk het stijlste is. En je ziet dat uh, zodra het is losgebroken, is dat eigenlijk meteen in een soort puntvorm uh, geweest. Kan de zeestroming daar niks mee te maken hebben? Nou, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, de water heeft wel de kracht om dingen af te slijten. Erosieprocessen die je bijvoorbeeld bij rivieren of zo uh, ziet. Dus als je eenmaal een continent hebt dat al een beetje een puntvorm heeft... zou ik me kunnen voorstellen dat je daar wat uh, materiaal verder kan afschuren... die het misschien nog puntiger maakt. Maar echt de vorm van een continent beïnvloeden... ja, dat is zoveel uh, gesteente dat... Uh, dat gebeurt eigenlijk alleen maar als je op de schaal van echt continenten krijgt. Is dat door die krachten die we tektoniek noemen. Dat zijn de krachten uit het binnenste van de aarde. Dus dat vloeibare binnenste dat eraan trekt. De continenten eindigen dus uh, in een smalle punt eigenlijk door toeval. Dat kan ik eruit concluderen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Heeft u nou ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons weten. En wij sturen WNL's Cecile van der Grift op pad. Eén minuut voor half zes. Tijd voor het Nieuwsminuutje met Bastiaan Achtergeal. De Vlaamse politicus Filip de Winter verklaart het kabinet die roepo de oorlog. Hij noemt België stervende en de enige manier om de patiënt te redden is euthanasie. Hij zei dit in het programma Nog Steeds Wakker van Omroep WNL op Radio 1. Dit kabinet is het laatste Belgische kabinet, denkt de Winter... en hij gaat er alles, van, alles aan doen met zijn Vlaams belang... om uh, Vlaanderen te helpen af te splitsen van de rest van België. Droevig nieuws uit Japan. In Tokio is de oudste hond ter wereld gestorven... Poesuke haalde met haar 26 jaar het Guinness Book of Records... maar toen haar baasje gisteren terugkwam van de winkel... stierf de trouwe viervoeter rustig en vreedzaam. Ik denk dat ze wachten tot ik thuis was, zei haar baasje. En dan ook nog wat vrolijker Japans nieuws. De Nikkei-index is weer geopend en het gaat best prima. Het staat inmiddels op een plus van 1,2%. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Basje, Nacht. Gaat. De hele nacht heb je al het nieuws voor ons bijgehouden. En het is woensdagochtend 7 december. Want het is het nieuws van woensdagochtend 7 december. En wat willen we nou weten, Diederik? Wat wil je weten als de dag aanvangt? Het enige wat je wil weten is wat voor weer wordt het vandaag? En ik weet wie het antwoord weet: Stijn van Antwerpen. En als het goed is, he, Wanderlijn. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat gaat het weer doen vandaag? Nou, vandaag gaan we vooral een hele onstuimige dag beleven. De temperatuur die komt vandaag uit. ...rond 7 graden. En vanavond, nou ja, aan het begin van de avond... ...komt er aan de west- en noordkust zelfs even een westerstorm te staan. Nou, dan komen dus windstoten voor... ...met name in grote delen van het land tot 75 kilometer per uur... ...en in de kustgebieden zelfs 100 kilometer per uur. Dus het is zeer onstuimig. Nou, in de nacht dan, uh, dan neemt de wind ook echt sterk af... De temperatuur die daalt dan tot zo'n 3 of 7 graden en de wind die is dan zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Nou, Ook morgen blijft het een beetje onstuimig. De wind die trekt dan weer aan en de temperatuur die komt dan uit rond een graad of 10. En daarmee is het toch wel aanhoudend aan de wisselvallige kant. Ja, vorig jaar op dit tijdstip, Stijn, toen lag er al sneeuw. Hoe zit het dit jaar? Want Hagel hebben we nu gezien, harde windstoten, komt de sneeuw er ook al aan? Nou, het is. Het is ja, we zitten gewoon in een hele. ja, nou ja niet echt winterse setting, zeg maar. Dat noemen ze dan zo. En ja, vorig jaar was het toch wel anders. Toen lag het toch wel in grote delen van het land al. Ja, op dit moment al zo'n 5 zo tot 10 centimeter. Nou, Op dit moment lijkt dat er nog niet aan mm -hmm. te komen, maar um, zo'n omslag zit in een klein hoekje en dat kan, uh, dat kan zomaar gebeuren. Maar op dit moment zie ik dat nog niet gebeuren. Oké, okay, en tot slot, Stijn, is dit zo'n dag als vandaag: is dat dat, dat KNMU misschien wel een uh, waarschuwing gaat geven bij 100 km per uur langs de kust? Ja, het Sanemier heeft voor het hele land uh, waarschuwingen uitstaan. Dus voor die wind inderdaad. En uh, ja, het is gewoon even oppassen. Goed uitkijken vandaag. Dankjewel, Weenels. Weerman Stijn van Antwerpen. Met het weerbericht van woensdag 7 december. En vanuit uh, Assen, want daar zit onze Weerman, gaan we weer terug naar onze studio. Want hier bij ons zit Bram Dirks. Sinds afgelopen weekend is hij de voorzitter van de jongerenorganisatie van de VVD. Namelijk de JOVD. Een van zijn beroemde voorgangers is Mark Rutte. De naamgever en premier van ons huidige kabinet. Uh, hoe brengt hij het er vanaf, Bram? Hij doet het goed. Hij doet het echt heel goed. Hij is echt uh, in stijl, denk ik, de beste premier ooit. Ja, goed, uh, er bestaan niet veel medium, uh, momenten van, van oudere premiers natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ik vind echt dat hij het goed oppakt, ja. Uh, je nam afgelopen zaterdag het stokje over van Martijn Jonk. Hij was af en toe behoorlijk kritisch op Mark Rutte. Uh, laten we luisteren naar een fragmentje waarin hij spreekt op de algemene ledenvergadering van de VVD in 2010. En dus, leden van het kabinet Rutte, 1. Kijken wij nu naar jullie. Wij vragen jullie om deze moeilijke keuzes te maken. Ga door waar jullie mee bezig zijn, maar hervorm vooral de AOW en het pensioenstelsel. En wees niet bang voor de vakbonden, want de generaties, mijn generaties en de generaties die na ons zullen komen, zullen jullie dankbaar zijn voor wat assertiviteit en misschien een klein beetje ruzie. Nou, op de algemene ledenvergadering toch behoorlijk sceptisch, kritisch. Ja, maar dat hoort ook. Je moet, je moet echt kritisch zijn. Je bent, je bent die waakhond, die luizende pels. Uh, uh, men moet de VVD scherp houden. D daar hebben ze soms moeite mee. Dat zie je nu ook op regionaal of op provinciaal niveau... waar je VVD-afdelingen ontstaan. Uh, en die zijn kritisch naar de VVD. Maar dat is wel belangrijk om ze echt liberaal te houden. Mm -hmm. Dus hij kan, Rutte kan dit van jou ook verwachten? Absoluut. Absoluut. Bij zijn afscheid liet Jonk ook nog eens optekenen... dat hij vindt dat er nagedacht moet worden... over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek... Uh, een heet hangijzer tussen de coalitiepartners. Wat is jouw standpunt? Uh, ik ben het daarmee eens. Ik, ik onderstreep dat. Uh, ik ben ook van mening dat dat regeerakkoord opnieuw op, uh, opgebroken moet worden aan komend jaar voor extra bezuiniging. Zodat er niet met de kaarschaf overeen gegaan uh, wordt. Maar dat we echt gaan hervormen. Mm -hmm. Jong zei ook dat de VVD op bepaalde plekken uh, geen donder heeft aan coalitiegenoot uh, PVV. Hij doelde hier waarschijnlijk mee op de sociale vlakken. Uh, ik vind dat nogal een bouten uitspraak. Jij? Nee, ik ben het er ook mee eens. Uh, want, want de PVV staat wat standpunt op sociaal gebied. natuurlijk dicht bij de SP. Soms nog, is soms nog wat een, een tikkeltje. om het zo te zeggen. linkser dan de SP. Dus ik ben het wel eens met die uitspraak. Dus ook jij zal die lijn van Martijn Jonker je blijven volgen. door heel kritisch te kijken. ook naar het kabinet. en ook kritiek te geven op Mark Rutte. wanneer dat nodig is. Altijd. Want als je nu naar het coalitieakkoord kijkt. wat is nou een punt. als jij aan die onderhandelingstafel had gezeten. wat je anders had gedaan? Die arbeidsmarkt vormen, ontslagrecht versoepelen is goed kijken naar die WW, zorg dat jongeren echt weer aan het werk komen. Uh, um, maar ook op het gebied van pensioenen, inderdaad, dat pensioenstelsel aanpakken. Ik bedoel, dat pensioenakkoord wat, wat, er, uh, wat er ligt is natuurlijk geen, geen, geen pretje voor, uh, voor de jongeren in de toekomst. Daar wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Dat vind ik erg jammer van dit kabinet. Um, en daarnaast, de uh, ontwikkelingssamenwerking en dergelijke, daar kan ook nog wel wat geld van af. Dus ontwikkelingssamenwerking mag meer geld vanaf zeg jij? Ja, en kunst en cultuur ook wel. En, maar, maar dat is ook het standpunt van de GELVD. Dus wat dat betreft we kunnen we gewoon meer bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking? Absoluut. En het pensioenakkoord, wat, wat zou je dan anders willen zien? Hoe moet dat scherper? Nou ja, goed, als je gaat kijken naar de toekomst, dan, dan is het voor jongeren... Uh, uh, um, ze betalen er ontzettend veel aan de komende jaren. En als je ziet dat ze dat wat ze ervoor terugkrijgen, dan, dan is dat niet een evenwicht. En Ik bedoel, de babyboomgeneratie heeft genoeg geprofiteerd. Uh, van, die, van die voordeeltjes allemaal. En die verworven rechten, uh, die jongeren gaan er echt op achteruit. Nu kunnen ze natuurlijk wel sparen, banksparen deels. Maar uh, middels pensioen op stand, daar zijn we mee bezig. Proberen we toch geen kamp een beetje de goede richting op te sturen. Mm -hmm. Door die vrijheid die nog uh, is in dat, in dat uh, pensioenakkoord... nog een beetje de positieve uh, kant eruit te halen. Maar over die ontwikkelingssamenwerking. Ik bedoel, daar is laatst over besloten in de Tweede Kamer. Uh, daar kun je eigenlijk beter de betere fractie op aankijken in dat geval. Is de, zijn, ze, zijn ze daar in de, in de Kamer zelf wel uh, hard genoeg, uh, hebben ze zich hard genoeg laten horen daar? In het algemeen moet de, moet de Kamer erop aangekeken worden. Want zij uh, controleren natuurlijk het kabinetsbeleid en zij ondersteunen het kabinetsbeleid. Zij kunnen ook wijzigingen doorvoeren. Dus in het algemeen kan je ook zeggen dat die Kamerfractie nou, misschien ook wat beter uh, oppositie mag voeren af en toe. Ook als een eigen kabinet. Uh, absoluut. Ik denk dat, dat, dat, de, dat de Tweede Kamerfractie van de VVD af en toe wat makkelijk is. Naar, naar, naar, de, naar het kabinet toe. Ik snap natuurlijk dat zij die, die, die voorstellen willen steunen. Maar ze moeten wel kritisch blijven. En vooral op die liberale waarden blijven toetsen, elke dag weer. En dat ga jij ervoor zorgen dat ze continu... als luister in de pijls gaan ervoor zorgen dat zij continu daarop worden gewezen? Wij gaan ze scherp houden. En hoe ga je dat doen? Nou Door, ze, door, door intensief intensieve gesprekken met ze aan te gaan. Weer de media op te zoeken, wat we vorig jaar ook hebben gedaan. We zijn regelmatig het Malieveld opgegaan met acties. Om ook te laten weten dat we het er niet mee eens staan. Maar echt die gesprekken aangaan met die Kamerleden, dat is belangrijk. Hij proberen van binnenuit uh, ook wat, wat invloed uit te oefenen op die VVD. Occupy binnenhoofd als het nodig is? Uh, niet occupy in ieder geval. Maar <laughs> Ik wil best op het binnenhoofd kunnen zitten hoor, om, om, een, om een punt te bereiken. Als Mark Rutte luistert dan zit hij ongetwijfeld op het puntje van zijn stoel nu. Straks in Uw Alwakker van Omroep BNL vertelt Bram Dirks over zijn toekomst verder. Gaat hij Mark Rutte achterna? Ja, en het is vandaag erop of eronder voor Ajax. De Amsterdammers kunnen zich vandaag plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. In eigen huis tegen het grote Real Madrid heeft de ploeg van Frank de Boer genoeg aan een gelijkspel. En kunnen ze waarschijnlijk zelfs een kleine nederlaag permitteren. Wij blikken alvast vooruit op de wedstrijd met de Ajax-watcher van de Telegraaf. Mike Verweij, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, want Ajax staat er goed voor, maar het kan nog wel misgaan, hè? Ja, dat, dat zijn ook... Maar daar gaat Frank de Boer niet van uit. Nee, want Frank de Boer gaat er niet van uit. Nog heel even, hoe zit het ook alweer? Want Ajax die heeft heel veel doelpunten meer gemaakt. Maar hoe zou het mis kunnen gaan? Ja, het, het, het punt is... Ajax speelt in een pool met, met drie andere ploegen, zoals bekend. Real Madrid is al de eerste. En Ajax en Olympique Lyon strijden om de tweede plek... die recht heeft op de knock-outfase van de Champions League. En Ajax heeft op dit moment drie punten meer... En een doelsaldo dat zeven te beter is. Ja. Dus alleen bij een grote nederlaag van Ajax en een ruime overwinning van Lyon kan het toch misgaan. Een ruime overwinning van Lyon is mogelijk. Want naam Zagreb is natuurlijk niet een hele sterke tegenstander. Maar we hoeven we er niet van uit te gaan dat, uh, dat Ajax het uh, aflegt tegen Real Madrid met grote cijfers? Nee, maar ik, ik zou er ook niet zonder meer van uitgaan dat Lyon in Zagreb wint. Hmm. Het, is daar, het is daar koud. Een vervelend stadion, het Maximilian stadion. Ja. En Real Madrid heeft daar maar met 1-0 gewonnen. Dus ik denk dat de Kroaten ook voor hun, uh, voor hun ja, geld willen gaan. Want een overwinning levert, uh, levert 600.000 euro op. Dus voor de, voor de centen wordt er uh, gewoon geknokt door de Kroatiërs. Um, laten we dan gewoon focussen op, uh, op onze eigen wedstrijd. We moeten eigenlijk van eigen kracht uitgaan. Ajax tegen Madrid. Wat voor team komt Madrid eigenlijk naar Amsterdam vanavond? Ja, Madrid laat heel veel spelers thuis. Dat, dat werd gisteren eigenlijk al een beetje bekend. Vanuit de Spaanse media. Maar... Cristiano Ronaldo blijft bijvoorbeeld in Spanje, uh, Iker Casillas, de, de, de doelman. En no, ja, nog een aantal vaste waarden. En dat, dat is eigenlijk ingegeven door het feit dat Real Aanstaande zaterdag de Klassico speelt. Real Madrid-Barcelona. En daarin kunnen ze het verschil, ja, negen punten maken in het voordeel van Madrid. Dus die wedstrijd is eigenlijk gewoon belangrijker dan de wedstrijd morgen in Amsterdam. Precies, dus het, het draait allemaal om de El Clasico eh, aan zijn zaterdag. Ze komen niet op volle sterkte. Is dat nou een voordeel voor Ajax? Of kan het ook ja, zijn dat, dat jongens eh, zich juist in de kijker willen spelen? Dat, dat is inderdaad de vraag of het, uh, of het een voordeel is. Frank, Frank de Boer zei daarover. Real Madrid B bestaat in mijn ogen niet. Ook de jongens die nu gaan spelen, Benzema, Higuain. Ja, dat, dat zijn volwaardige, volwaardige a sterken Ja. Dus of... Ajax er echt heel erg bij gebaat is, dat is de vraag. Want dit, dit zijn inderdaad ook jongens die graag aan Mourinho willen laten zien hoe goed ze zijn. En dat zij gewoon in de basis op. En dan de ajax hier zelf. Ajax speelt eigenlijk ook met een soort veredeld B-elftallen. Zoveel blessures? Klopt. En tot, tot overmaat van ramp haakte uh, vandaag Toby al de wereld op het, uh, op het laatste moment ook nog af. Ik heb hem uh, telefonisch kort gesproken. En die, ja, die jongen baalde enorm. Had ook helemaal niet het gevoel dat er een blessure aan zat te komen. En die mist de mooiste wedstrijd van het seizoen. Ja, want wat is er nou precies met hem aan de hand? Hij heeft een hamstringblessure. Ja. Hij wilde een bal van Arras Uzbelis blokken. En daarbij schoot het in zijn linker hemstring. En is al bekend uh, wie hem gaat vervangen? Want André Oye is volgens mij ook geblesseerd. Dat is een normale vervanger. Ja, dat, dat is de vraag. Het, het zou een optie zijn dat Ricardo van Rijn uit de tweede helftal hem zou vervangen. Maar ja, dat lijkt niet logisch, omdat hij maandagavond... 90 minuten met jonge Ajax tegen AZ speelde op een zwaar veld, zoals het heet. Hmm. En Frank de Boer gaf aan dat er drie opties zijn. En dat zijn wat hij betreft Daily Blind, Van der Wiel, die in het verleden ook wel in het centrum heeft gespeeld. Bijvoorbeeld onder Henk ten Katen nog, de trainer Henk ten Katen. Ja. En Vernon Anita heeft dat in een ver verleden ook wel gespeeld. Dus ik denk dat dat de drie belangrijkste opties zijn. Ja, dus extra veel druk waarschijnlijk daarmee op Jan Vertongen, de aanvoerder en de andere uh, centrale verdediger. Ja, klopt. Maar ik denk dat Jan afgelopen zaterdag tegen Excelsior het goede voorbeeld heeft gegeven. En heeft laten zien dat hij een echte leider van Ajax is. In de uitwedstrijd ja. hebben ze natuurlijk met 2-0 verloren. Wat verwachten ze zelf van deze wedstrijd? Ja, Real Madrid uh, is voor de buitenstaande misschien een maandje te groot. Maar Frank de Boer is er toch wel van overtuigd dat Ajax zelf resultaat boekt. En niet afhankelijk is van de wedstrijd in hebt. Hij zegt dat ze op eigen kracht een punt kunnen halen. En dat is ingegeven door de goede vorm van de laatste weken. Hij, hij zei ook: bij Vlaag hebben we goed gespeeld de afgelopen weken. En hij had er alle vertrouwen in, alleen concentratie is vereist. En dat, dat is voor dit elftal nog wel eens moeilijk, bleek ook afgelopen zaterdag tegen Excelsior. En hoe gaan de jongens eigenlijk vandaag proberen om zich af te sluiten van dat andere nieuws rondom Ajax? Want vandaag dient de zaak van Cruijff en de tien andere of elf andere trainers eh, dat, dat kort geding is vandaag. Um, gaat dat nog invloed hebben, denk je, op, op de spelers en op, uh, op het team? Of, of valt het wel mee? Ja, on, ongetwijfeld. Furna en Anita zat vandaag tijdens een persconferentie achter de tafel. En die zei dat, dat Ajax er over het algemeen goed inslaagt... om zich af te sluiten voor dit soort, uh, dit soort dingen. Maar zo'n kort ding, een uniek kort ding, op de dag van een wedstrijd... Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat het niet doorwerkt. Frank de Boer zei daar overigens wel iets leuks over... Want uh, hij noemde het een, ja, een heel spannende dag voor Ajax. Maar dat het allerspannendste toch wel om kwart voor negen zou beginnen. Mm. En niet, niet om één uur vanmiddag. Mm. Nee, nou, laten we er maar van uitgaan dat het niet om één uur vanmiddag is, maar vanavond om kwart voor negen. Want dan begint dus de wedstrijd. En die zegt rechtstreeks te zien uiteraard op Nederland 3. En u kunt ook luisteren naar de wedstrijd hier op Radio 1. ajax wordt er Mike verwijt, dank voor de voorbeschaming. Het is woensdag de dag dat de weekbladen uitkomen... en wij hierbij nu al wakker hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met Vrij Nederland. Ja, en daarin lezen we een interview met staatssecretaris van VWS... Marlies Veldhuizen van Santen. De bewindsvrouw vindt haar baan steeds leuker worden. In het interview vertelt ze dat Maxime Verhagen haar persoonlijk vroeg. De vrouw van Maxime Verhagen, dat is namelijk een oude studievriendin... van Marlies Veldhuizen van Santen. En die vroeg haar een tijd geleden of ze langs wilde komen... want haar man, Maxime Verhagen dus, ja, die, die sprak ze weinig gewone mensen. Nou... Dat gebeurde, ze kwam langs. Maar inmiddels is het dus ook niet meer een gewone vrouw, want ze zit in de politiek. Meerdere keren bracht van Nederland en Edmaal door tussen de Occupy-betogers. Nu vraagt de tijdschrift zich af of de beweging blijvend is... of slechts een democratisch experiment. Het lijkt erop dat na het verdwijnen van het tentenkamp... ook idealen als consensusdemocratie en geweldsloosheid zullen verdwijnen. Gelukkig hebben veel betogers wel leren koken. Een nieuwe review volgt de voice winnaar Ben Saunders. De zanger blijft in alle tijden rustig. Volgens hem draait zijn leven om de T's, de T van T. Tattoo, Twitter, The Voice, toeren en de grappenmaker zegt Facebook. boek. Het enige moment dat hij niet zo rustig meer is... is op het moment dat hij een artikel over zijn relatiebreuk ziet in de story. En wie denkt Yvonne Jaspers wel niet dat ze is, aldus revue. Ze legde in het blad Flair uit dat ze in Amsterdam uh, niet meer woont. Ze heeft daarvoor in plaats het uh, platteland gekozen om haar kinderen in alle rust te laten opgroeien. Zonder dat ze op weg naar Amsterdam worden blootgesteld aan alle Marokkaanse en Afghaanse koopwaar. Amsterdamse vader en regisseur Martin Koolhoven is niet verbaasd. Ze was al een tijd bezig om een burgertrut imago aan te meten. En dan HP de tijd. Op de cover staan de nieuwe conservatieven. Dat zijn namelijk Arie Boomsma en Thierry Baudet. Over contra spreken ze, over liefde en de menselijke maat... Ze zijn niet stoffig en oud, wat te verwachten is van conservatieve lingen... maar ze zijn juist jong en media-geniek. Ja, en zo meteen gaan we het hier bij Nu Al Wakker hebben over geld. En dat gaat dan over beleggen, maar duurzaam beleggen, geloof ik. Ja, ik kan ethisch op. beleggen. Dat, dat gesprek is met een bankdirecteur. Dus die weet er alles van. Je gaat het zo meteen horen bij Nu Al Wakker en Over Geld gesproken. Dit zijn Fits and de Temptrums over money. Money Grabber. Beleggen doen we natuurlijk voor de centjes, maar vandaag kunt u tijdens de dag van het ethisch beleggen leren hoe goed u geld kan verdienen terwijl u meehelpt om de wereld te verbeteren. Ja, dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar zo klinken verkooppraatjes heel vaak. Hoe kunnen we nou zeker weten dat we er niet in worden geluisterd? Aan de telefoon is directeur van de ASN Bank, Jeroen Jansen. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat vandaag duidelijk maken dat beleggen niet langer alleen over geld gaat. Waarom? Nou, wanneer het alleen over geld gaat, dan is het een uh, vrij uh, platte uh, aangelegenheid. En we zien denk ik nu wel om ons heen dat er toch ook nog wel wat meer aan de, aan de hand is dan alleen maar verdienen we er geld aan. Maar ook waar verdien je het nou eigenlijk aan? En daar hebben wij de dag voor het ethisch beleggen al ruim tien jaar geleden voor in het leven geroepen om ook wat verder te kijken dan alleen waar verdienen we nou het meest op korte termijn veel centen aan. Ja, en, en, en hoe belegt u dan? Wat is ethisch beleggen? Nou, ethisch beleggen of duurzaam beleggen, dat is uh, eigenlijk een beetje hetzelfde. We spreken tegenwoordig graag over duurzaam. Maar wat je doet, is wanneer je het geld wat klanten je toevertrouwen, wanneer je dat investeert in allerlei activiteiten of in allerlei bedrijven. Dat je niet alleen maar kijkt hè, wat op korte termijn een verdiencapaciteit is, wat je er als aandeelhouder aan kan verdienen, maar ook waar aan het verdiend wordt. Dus wat is het beleid bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten? Wat is een klimaatbeleid? Hoe gaan ze met biodiversiteit om? Dus je hebt een veel bredere scope dan de eendimensionale uh, financieel-economische. Maar uiteindelijk beleggen draait toch om de financieel-economische scope? Nou, mensen vertrouwen je geld toe in de vorm van spaargeld... ...of ze beleggen in een beleggingsfonds wat wij aanbieden. En doen dat ook omdat zij willen dat dat geld op een manier geïnvesteerd wordt... ...die ook bijdraagt aan een leefbare toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen. En daar speelt meer in dan alleen maar waar verdien ik het meest aan. Hè? Zo blijkt uit grootschalig onderzoek dat wij hebben gedaan... Dat mensen bijvoorbeeld liever niet willen dat er geld wordt geïnvesteerd in bedrijven... die grootschalig misbruik maken van kinderarbeid. Nu kennen we de ASN... nou, daar kan je bedrijven op selecteren. Ja, En nu kennen we de ASN-bank bijvoorbeeld als een duurzame bank. Een bank die dus op deze manier ook belegt. Dat betekent ook dat de ASN dan niet heel veel winst maakt. Nou, de ASN-bank is de afgelopen jaren, daar gaat het buitengewoon goed mee. We zijn echt een van de snelst groeiende banken. Maar wij bestaan niet bij gebrek aan banken. Hè? Dus het bestaan wordt de AZ-bank ook echt gegund. En er blijkt een grote behoefte te zijn aan een bank die niet alleen maar zegt: van nou, bij ons krijg je altijd het meeste rendement. Maar bij ons krijg je een goed rendement. We laten ook zien waaraan dat verdiend wordt. Daar heb je invloed op. Nou, voor iedereen geldt hè, dat je in een, in een omgeving, in een wereld wilt leven. waar een heleboel mooie en prettige dingen zijn. Daar wordt dan ook rekening mee gehouden in ons beleggingsbeleid. En wij maken een uitstekend rendement. Duurzaam beleggen gaat niet alleen maar of je minder of meer verdient... maar vooral waaraan je het wil verdienen. Ja, u organiseert nu al tien jaar de dag voor het ethisch beleggen. Van dit jaar vandaag is dus het thema bankieren met manieren. Heeft u die manieren die andere banken misschien niet hebben? Nou, bankieren met manieren, dat is natuurlijk een mooie titel. Dat gaat wat ons betreft ook om dat het niet alleen om gaat... dat je keurig als bank doet wat er van je verwacht wordt... maar dat je ook leiderschap vertoont op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed begrip, maar dat gaat eigenlijk weer waar ik het net ook over had... dat je niet alleen kijkt waar stop ik voor de korte termijn mijn geld in... en wat krijg ik voor de korte termijn op terug... Maar aan wat voor soort wereld, en wat voor soort maatschappij bouw ik mee? Nou, dat betekent dat je ook leiderschap moet tonen in de zin van waar je je geld dan als bank heen stuurt. Nou, een, een focus, een bredere focus dan alleen de financieel-economische, ook op het gebied van duurzaamheid, beschouwen wij ook als een vorm van leiderschap. Nu zien we deze weken heel veel gedoe over het financieel stelsel. Natuurlijk ook met de commissie De Witte, de Tweede Kamercommissie... die allerlei bankiers uitnodigt om wist te, te kijken wat er de afgelopen jaren mis is gegaan. Um, waarom bent u eigenlijk niet uitgenodigd? Want u weet uh, eigenlijk hoe het moet. Nou, ik weet niet of ik nou weet hoe het moet. Maar wij, in, in een hele open uh, communicatie met onze klanten... doen het in elk geval op een manier die van ons verlangd wordt dat wij investeren in bedrijven, in vernieuwende initiatieven. In duurzame energie, in gezonde bedrijven die nieuwe technologieën ontwikkelen. Dat levert een uitstekend rendement op. En het wordt ook verdiend aan zaken waar mensen achter staan. Ja, wij doen dat op onze manier. En wij hebben de afgelopen jaren, ook in deze moeilijke jaren, steeds uitstekende rendementen geboden. De bank groeit als kool. We zijn tot de meest klantvriendelijke bank van Nederland uitgeroepen. We winnen tal van prijzen op dat gebied. Nou, ja. dat vinden wij buitengewoon belangrijk. Wij doen ons werk op een zo goed mogelijke manier en nou, laat anderen het op hun manier doen. En als dat we het niet zo dat... heel erg moeten om vooraan in de rij te staan om te zeggen wat anderen allemaal beter zouden moeten kunnen doen. Maar als dat betekent dat die anderen het uh, helemaal verknallen waardoor misschien wel het hele stelsel in elkaar kukelt, dan maakt dat dus niet zo uit? Nou, natuurlijk maakt dat uit. Want ook de ASN-bank maakt gewoon deel uit van, het, uh, uh, van, die, van die financiële sector. En ik denk dat het heel goed is dat zo'n commissie de wit... of op andere manieren, En de media speelt daar ook een belangrijke rol in... gewoon eens aan het kijken is... ja, wat heeft nou eigenlijk die problemen veroorzaakt... en hoe is dat aangejaagd? En het is natuurlijk absoluut een feit dat de afgelopen decennia... er heel veel producten en diensten voor, door banken... en financiële dienstverleners verkocht zijn geadviseerd zijn aan mensen die ze zelf eigenlijk niet goed begrepen. Laat staan dat de effecten daarvan nu toch niet allemaal even rooskleurig blijken te zijn. Nou, daar hebben wij ons verre van gehouden. Ja. En ik denk dat dat ook erkend Precies. wordt. En dat we daarom als ASM bank nu ook een hele grote groei al jarenlang doormaken. Mm -hmm. nou, de dag van het ethisch beleggen vindt plaats in het Haagse Lucentheater. Dank u wel, Jeroen Jansen, directeur van de ASN-Bank. Het afgelopen uur maakten we hierbij Nu Al Wakker kennis met Bram Dirks. Afgelopen zaterdag werd hij verkozen tot voorzitter van de liberale jongerenorganisatie JOVD. Voor onder andere Hans Wiegel, Ed Nijpels en onze huidige premier Mark Rutte betekenen deze positie een opstap naar een grote politieke carrière. Zijn het ook jouw ambities, uh, Bram, om uiteindelijk in die landelijke politiek iets uh, belangrijks te gaan doen? Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik wil altijd uh, de advocatuur in. Maar uh, nu ik zo'n tijdje mee draai binnen de Jvd maar ook binnen de VVD, ben ik er wel over na gaan denken. En daarom was ik ook kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het lijkt me wel leuk om, om eens, uh, landelijk actief te worden weer. Ik was natuurlijk in de Kamer, maar echt, ook, uh, echt aan die touwtjes kunnen trekken. Dus uh, uh, ja, ik, ik zie wat de toekomst brengt. Maar ik heb wel ambities uh, wat betreft de landelijke politiek. En de Jvd is in het verleden niet altijd even nauw vervlochten geweest met de VVD zelf. Um, welke koers gaat de Jvd onder jouw bewind varen? Uh, wat mij betreft een klassiek liberale koers. En dat, dat, dat deelt het bestuur ook. Uh, maar wat betreft die samenwerking met de VVD? Wat betreft de samenwerking met de VVD? Uh, nee, goed, een kritische houding naar de VVD toe. Uh, kijk het, het fijne van de Jvd is dat je niet afhankelijk bent van zetels. Je bent niet afhankelijk van de electoraat. We hebben leden. En, en we kunnen in feite zeggen wat we willen. En dat houdt ons, dat houdt ons ook echt scherp en dat houdt ons ook liberaal. Wij kunnen de VVD altijd blijven aansturen. De VVD moet concessies doen, wij hoeven dat niet. Dus dat zal ook onze houding zijn naar de VVD, een kritische houding. En op korte termijn, waar bestaan jouw dagelijkse verplichtingen straks uit? Mijn dagelijkse verplichtingen uh, bestaan uit de, de JVD-vertegenwoordiger, de onder andere tijdens debatten, uh, maar ook op scholen. Dat vind ik wel heel erg leuk, ook gastlessen geven op uh, het gebied van maatschappijleer. En um, onder andere hier zitten, interviews ja, dat geven. Dat hebben we en, vaker gehoord, hè? Ma een, een, een leraar ma maatschappijleer bij de VVD. Of doet Rutte het niet meer? Hij, uh, ik begrijp dat hij nog enig in de week uh, leraar uh, maatschappijleer is. Ja, Elke donderdagochtend staat hij gewoon nog les te geven hoor in Den Haag. Ja, ja. Het, is, het is wel veranderd inderdaad, want hij heeft op vrijdag natuurlijk de, de ministerraad. Dus hij is op donderdag gaan lesgeven in plaats van... Nou, nou wie weet geeft hij de ministerraad ook les? Ja, uh, misschien, een, uh, misschien een... Een afval, liberale waarde of zo? Ja. Is dat nodig? Want als je naar dit kabinet kijkt, dat is een van de dingen waar volgens mij de JLVD tegen aanschopte. Juist uh, dat, dat gehang van de VVD richting CDA, misschien zelfs SGP. Ja, nou ja, goed. We zagen het natuurlijk in, in het. Uh, wat betreft die, uh, die weigerambtenaren. Met, waar Janine Hennis er tegenaan liep. Want we weten natuurlijk dat Janine een groot voorstander is. En maar ook Mark Rutte uh, van het. Uh, het Janine Hennis is een tweede Kamerlid van de VVD. Ja, Janine Hennis is een tweede Kamerlid van de VVD. Ze maakt zich hard voor een, uh, noem het even een verbod op weigerambtenaren. Nou ja, goed. Uh, dit keer heeft de Kamerfractie. En natuurlijk tegengestemd ja. tegen dat verbod. En, en we, moeten die echt, we moeten die mensen echt scherp houden. We moeten echt laten zien van kom op, vanuit die liberale waarden uh, um, kan dit gewoon niet. En we snappen dat er concessies gedaan moeten worden. En ook naar het CDA toe. En dit is echt iets wat voor het CDA en de SGP echt belangrijk is geweest. Wat nog steeds belangrijk is. Maar toch wij blijven er tegenaan schoppen en zeggen van kom op, dit kan niet, dit is niet liberaal. ja Het woord verbod is in dat geval ook een klein beetje ongelukkig natuurlijk. Omdat je eigenlijk, uh, je wil juist dat het... Wel gaat gebeuren. Ja, nou goed, kijk, ze zeggen van het is geen achteruitgang, uh, het, het, het is louter stilstand. Maar goed, stilstand is wat mij betreft achteruitgang. Het, het staat drie jaar in de ijskast en, en over drie jaar moet het weer een keer opgepakt worden, dan, dan zijn we dat punt verloren. Waar hier leidend in als, als VVD. Is er iets concreets dat jij over een jaar veranderd wil hebben? Concreet wat ik of bereikt wat ik wil hebben? Wil hebben? Ja, nou ja goed, intern in binnen de organisatie eh, hoop ik echt weer dat jongeren die politieke leerschool aan willen grijpen. Dat ze echt weer kunnen investeren in zichzelf en, en, en, en dat actief kader worden. Wat uiteindelijk in die, in die landelijke politiek terecht komt, maar ook op gemeentelijk niveau en provinciaal niveau. En daarnaast, eh, ik hoop dat punten te maken op het gebied van eh, onder andere ontwikkelingssamenwerking, die medische-ethische kwesties. Dat arbeidsmarktbeleid daar eens echt op inzetten en natuurlijk die eurocrisis eh, goed in de gaten blijven houden. En een felicitatie van Mark Rutte op zak hebben. Het zou leuk zijn, maar het hoeft niet. Dat... Nee, dat, nou ja, waarom waar niet? Dat is toch wel het minimaal. Ah, dat, dat, dat zou een leuk compliment zijn, maar ik, ik, ik hoop dat uh, Mark Rutte uh, uh, lekker bezig is met landbesturen. Maar, maar los van felicitatie, is het niet ook heel belangrijk dat die JOVD voorzitter, Want dan ook de, de, de gast is in het torentje, langs gaat bij Mark Rutte. Nou, Mark, Ma, uh, Martijn Jonk is uh, een aantal weken geleden nog langs geweest in het torentje. Dus, het uh, ja. dus gepland voor jou dan? Ja, nou ja, goed, misschien over een jaar weer. Hetzelfde gevoel als, Ob als uh, Rutte zelf had toen hij bij Obama langs mocht komen, waarschijnlijk. Um, ik wens je er nu alvast heel, succes, heel veel succes mee. En natuurlijk uh, met je werkzaamheden uh, als voorzitter van de JOVD. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. We houden je in de gaten. Dankjewel. Uh, en vergeet je studie niet af te maken op een gegeven moment een keer. Komt goed, komt goed. is de laatste die oh, dat moet zeggen. Wat een stichtelijke woorden, Diederik van Zesse, op deze vroege ochtend. Op <laughs> deze vroege ochtend, waar je straks op deze zende trouwens uh, het NOS Radio 1-journaal gaat horen. met Lara Rensen en met Marcel Oosten. En Lara die zet, uh, zegt net op Twitter dat ze nog heel veel koffie nodig heeft. Nou, maar dat maakt niet uit, want het komt altijd goed. Ze zit al klaar in de studio uh, aan de andere kant. Um, ja, onze zendtijd zit deze nacht vrijwel op. We hebben nog een. Uh, paar seconden te gaan. Luister die volgende week weer. We gaan eerst luisteren naar Het Journaal met Ewald de Jong. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.